Van Garderen. Een serie-hoorspel naar het gelijknamige boek van Barente de Graaf. Regie Friso Cox. Vandaag hoort u het vierde deel: Het Verlies. Ik heb heel veel aan jullie te danken, neef. Maar voor wat, hoort wat. Huh? En, uh, en wat is dat dan? Dat vanaf morgen je zuster Lena bij me komt. Ik wil eigen om me heen hebben. Tja, wat, wat, wat, wat, wat moet ik hiermee neerzeggeren? Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar... de handel en wandel van mijn zuster Lena... laat de laatste tijd wel wat te wensen over. Maar en ik, ik wil het, Antonie. Ik weet nu ineens dat dat zo ongeveer mijn laatste wens is. Lena, van mijn lieve nicht Cobette. Ik heb je moeder Cobette zo goed gekend, neef. En ik wil dat Lena hier komt. Beloof me dat. Ik, ik kan dat natuurlijk moeilijk beloven, lieve nicht. Want Lena moet het zelf toch ook willen? Maar ik doe mijn best, als altijd. Dat verzeker ik u. Oh, Lena wil wel. Daar heb ik een vast vertrouwen in. Een mooi buitje, bakker van Rookel. Voor waar een mooi buiten. Het is nog maar een klein gedeelte. Dat ik als eenvoudig man krijg te beheren, notaris. U en uw zuster uit de Aarduzaak. Uh, natuurlijk, net natuurlijk. Zo Basje, daar ben ik weer. Dag meneer Van Roekel. En dit is meneer de notaris. Dag meneer. Geef mij uw mantel en hoek maar. Heb je de oude tuinknecht nog gewaarschuwd, Basje? Ja, meneer Van Roekel. Hij wacht al in de bibliotheek. Mooi zo. Ga jij daar ook maar zo lang naartoe tot ik jullie roep, hè? Zeker, meneer. Zal ik u voorgaan, notaris? Dag, Antonie. Dag, notaris Melheid. Dag, juffrouw Van Roekel. Hoe is het vandaag met onze nicht? Oh, het gaat wel hoor. Is het niet, Germeur? Ja, met mijn lieve Lena in mijn nabijheid voel ik me wonderwel. Mooi zo. Nicht Gerre, dit is notaris Melaard. En hij zal het testament voorlezen... ...zoals hij het opgemaakt heeft na hetgeen wij besproken hebben. Mag ik de heren dan alleen laten? Juffrouw van Roekel, u kunt er gerust bij blijven hoor. Nee, dat vind ik echt mannenzaken. Trouwens, ik moet nodig naar de keuken. Het buitenhuizen Groenestein aan de Jutvaasseweg. Benevens de heren Behuizing de Bund. Met nauwkeurig gemeten akkers en bouwland. Met twee uitgestrekte boomgaarden in de kleur van Indracht. Met siertuin Lust of groentetuin met kassen. Dat alles en alles hier aan deze zijde van de lek. Benevens daarbuiten. Kortom al, deze eigendommen hier tevoren omschreven. Zo mede geldwaardige papieren en gereden gelden. Vermaak ik, Gerrit Dina Lucretia van Overweel, geboren van diest... ...aan Antonie en Lena van Roekel. Kinderen van mijn lieve nicht Cobette van diest. Bent u bereid dit testament door middel van uw handtekening... ...te bekrachtigen, vrouwen van Overwil? Daar ben ik toe bereid, ja. Mooi. Wilt u de beide getuigen nu waarschuwen, heer Van Roekel? Zeker. Pasje en De Laat, komen jullie maar. Zeker, meneer. Pasje van Duiveren en Tuinman De Laat, de notaris zal jullie nu een vraag stellen waar jullie antwoord op moeten geven. Albertus Hendrik is De Laat en Bastiaantje Hubertina van Duiveren. Zijt gij bereid te verklaren dat vrouwen Gerardina Lucretia van Diest... Weduwe van de heer Gerardus Jacobus van Overweel, volkomen vrijwillig en bij volle verstand dit testament getekend heeft. nadat dat zij uitdrukkelijk heeft verklaard met de gehele inhoud van het testament op de hoogte te zijn en ermee in te stemmen. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Ja. Dan kunnen wij nu tot tekening van het testament overgaan. Vrouwen van Overweel. Zou u hier willen tekenen? Aan mevrouw van Duiveren? zou u hier willen tekenen? Hoe gaat het eigenlijk met u, notaris? Redelijk. Woont u nog steeds bij uw schoonouders? Ja. Ja, ja woont u nu al een poosje, is het niet? Bent u langzamerhand niet aan een eigen woonstede toe? Dat waren zeer wenselijk, heer Van Roekel. Maar ik heb nog geen geschikt buitenhuis... in de omgeving van Vianen kunnen vinden. Ik, eh, ik ken een vrij notaris Gelegen aan de weg dat binnenkort tot uw beschikking zou kunnen komen. Laat u duidelijk zijn, bakker Van Roekel. Mij persoonlijk staat voor als nog geen enkele erfenis te wachten. Hè? Aan de verdiensten van een jonge notaris zijn niet van dien aard. Maar meneer, uw vader. zal bij zijn verscheiden toch wel het een en het ander hebben nagelaten. Hoewel ik niet goed inzien waarom ik u hierover zou moeten inlichten. Mijn waarde bakker van Roekel. wil ik u een antwoord toch niet schuldig blijven? Mm -hmm. Mijn geëerde vader was in zijn functie van notaris. als mede in zijn privéleven dusdanig onbaatzuchtig en rechtschapen. en eerder geneigd zijn medemensen te helpen dan aan hen te verdienen. ...dat van een nalatenschap bij zijn overlijden niet of nauwelijks gesproken kon worden. Hetgeen echter mijn grote achting voor mijn vader niet heeft doen verminderen. Integendeel, mag ik wel zeggen. Dit valt zeer in u te prijzen, notaris Mella. Ja, aan de... ...aan de andere kant, eh... Uh, uh, Wat wil u zeggen? Eigenlijk niets. Alleen... ...ja... Kijk, u zult in het, in het uitoefenen van uw verantwoordelijke functie... toch wel belemmerd worden door het feit... dat u het bezit van een eigen woonstede moet ontberen. Ik heb u zo eenvoud gezegd. En misschien is daar wel een oplossing voor te vinden. Misschien speelt u op, pakker van Roebel. Ik wil u een vraag stellen, notaris. Indien u... Vandaag of morgen bij het nalezen van het testament een belangrijke verschrijving door een van uw klerken zou het constateren die u bij het oplezen over het hoofd heeft gezien. Wat zou er dan dienen te gebeuren? Dat is nogal duidelijk. Dan zou het testament in zijn geheel moeten worden overgeschreven. En opnieuw moeten worden ondertekend. Uit daar Maar waar wilt u heen? Ik zal duidelijk zijn, meneer Notaris. Wij zijn hier met ons tweeën, geen mens die ons hoort. Er is misschien een mogelijkheid waarbij ik u kan helpen en u mij. Um, die mogelijkheid is. Binnen zeer afzienbare tijd ben ik eigenaar van Huizen Groenstijn aan de Jutvaseweg. En voor u uitermate geschikte woonsteden. Dit buiten zou, zorgvuldig omschreven, aan u kunnen overgaan. Tegen de som van zo en zoveel uitgaande van de taxatiewaarde zonder dat u hiervoor een cent hoeft te betalen. Gaat u wel? pakker van roekel. Mijn zuster Lena, wat heeft zij van noden? Ze staat op het punt te trouwen met de erfgenaam van de Gaarde. Wat moet dat kind met nog meer geld dan goed? Als u, notaris Melaert, ervoor kunt zorgen... dat ik enig en universeel erfgenaam word van Germe. ...dan ontvangt u het buitengroene steen aan de Jutvaarse weg... ...in onbezwaard eigendom. En uh, ...hoe stelt u zich voor dat ik daarvoor zou kunnen zorgen? U constateert dadelijk een grove verschrijving in het testament. U schrijft het testament over... ...met weglating van de naam van mijn zuster. Ik ga dan vanavond terug naar mijn nicht Gekker van Overweel... ...en laat haar onder toeziend oog van beide getuigen het herschreven testament tekenen. Dat is louter een formaliteit. Uh, wij naderen diane pakker van Ruckel. Laat mij nadenken. En wij zetten ons gesprek voort op mijn kantoor. Dag, Basje. Dag, heer Van Roekel. Wat een vreemd uur voor uw komst. Is er iets niet in orde? Er is inderdaad iets niet in orde, Basje. Maar het is maar een kleinigheid. Waar is mijn zuster? Bij mevrouw. Mevrouw zal zo weg gaan slapen. Mooi zo. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om tuinknecht te laat even te waarschuwen... en samen naar de kamer van meneer te willen komen? Eh, uh, Zeker, meneer Van Roekel. Is er bezoekwaarsje? Ja, ik ben het, Lena. Antoni, is er iets? Een kleinigheid, Lena, in verband met het testament. Ik wil het me nog even uitleggen. Ach, ze slaapt bij Kant. Het is maar een kleinigheid, Lena, heus. Dag, nicht. Nee, maar. Nee, van Tony. Wat voelt jou nog zo laat naar hier? Het betreft een kleinigheid in verband met het testament, nicht. Er blijkt bij het opstellen door een van de klerken een hinderlijke schrijfhoud te zijn gemaakt, waardoor het testament geheel overgeschreven moest worden en opnieuw ondertekend. Aangezien notaris Mellard erg vermoeid was, heb ik het aangeboden dit even voor hem te regelen. Ah, daar zijn de beide getuigen. Ik heb het mijn nicht al verteld te laat. Dat moet nog even getekend worden, omdat door een klerk van de notaris een schrijfhoud is gemaakt en notaris Mellard een secuur man is. Hij heeft alles laten overschrijven. Als u... Als u hier nog even wilt tekenen, Germee. Nou ja. Als het moet. dan. Mooi zo. Uh, Basje, jij hier. En de laat. Jij daar. Zo ja. Zien jullie wel, het was maar een kleinigheid. Ik, ik ga nu maar gauw weer weg, want ik heb nog veel te doen. Wel trusten, wel rusten, Nee, van Tony. En bedankt voor de moeite die je genomen hebt. Oh, gaat u nou maar lekker slapen, tanteje. Hoe ben je hier eigenlijk gekomen, Toon? Met de koets van Notaris Melay. Oh, dan kan ik mooi met je mee terugrijden, want ik heb thuis nog het een en ander te regelen. Dan kom ik morgenmiddag weer bij u terug. Nicht gerrit? Nee. Goed? Waar is Lena, Kom een beetje, vriend, alsjeblieft. Maar uh, is Lena, Gauw? Uh, wat is er aan de hand? Het is Neeltje, ga rijden. Dag, Thijs. Wat is er? Oh, oh, of je Gauw komt. Het -t -t -t -t is helemaal mis met Neeltje. Mis met Neeltje? Oh, wat is er dan? Ze is heel ziek. Een koeliek. Oh, oh, ze zal wel sterven. Uh, of, of, je, of je kwam. Wat vertel je me nou? Mijn Neeltje? Waar is mijn mantel? Nou, ja, Kom, zus, kom, misschien valt het wel mee. Zo, zo, kom mee, Thijs, kom. De dokter is bij de Helena. We moeten even wachten. Ja, maar wat is er nou precies gebeurd? Ja, zomaar ineens. Neeltje stond bij de wastob en plotseling begint ze te gillen. Het, het, het, het was vreselijk. Een koliek zegt de dokter. Ze kon het niet meer harden. Ze is nu buiten westen van de pijn. Oh, oh daar, daar is de dokter. Hoe is het, dokter? Ik ben bang dat ze het niet haalt. Ik kan er niets meer aan doen. Kom maar, Lena. We gaan naar de toe. Nee, joh. Uh, uh, Lena, ik heb zo'n pijn. Blijf je bij hem? Ja, hè, vader? U ook? Natuurlijk, lieve kind. En. Ik hou zoveel van jullie. Vader. Hm. En Lena, mijn beste vriendin. We zijn één, één in hem, die de toekomst in handen heeft. Mijn kind, Neil is nee, ja. Ze is... de toekomst is voor haar bij Jezus. Lena, wil jij haar ogen sluiten? Weet je, Hermen, het sterven van Neeltje heeft me heel, heel erg aangegrepen. Het heeft me doen beseffen, opnieuw doen beseffen, hoe tijdelijk het leven is. En hoe dwaas het is om je bestaan, je aardse leven uitsluitend te richten naar wat de wereld het leven te bieden heeft. Ik wil geen kind van de wereld zijn, Hermen, maar een kind van de Heer. En naar mijn gevoel ben jij in mijn leven en zie ik in jou de wereld. Bij alle vreugde en geluk die je mij geschonken hebt en en nog schenkt trek je me toch van de heer af. Zo voel ik dat. En daarom word ik zo heen en weer geslingerd. Begrijp je me een beetje? Ik doe mijn best. En Daarom overweeg ik ernstig, Herman, om onze verloving te verbreken. Oh, ben ik, uh... ben ik te slecht voor je? Oh nee, Herman, oh nee, helemaal niet. Integendeel. Ben ik. zijn de mensen met wie je dan om wilt gaan, zoveel beter dan ik? Ach nee, natuurlijk niet. Oh, het is zo moeilijk om het je uit te leggen. Maar. onze gedachtegang en onze verlangens, die lopen zo ver uiteen dat je op die basis moeilijk een huwelijk. Dan moet je toch juist in geestelijke zaken één zijn. Denk je dat ik niet geloof? Ik weet niet... Uh... Ik weet alleen niet hoe ik moet geloven en precies in wie ik moet geloven. En nu ken ik toevallig mensen die beweren dat ze wel precies weten in wie ze geloven moeten. Je broer, om maar eens iemand te noemen. Maar als je dan nagaat wat voor mensen het eigenlijk zijn, dan... Zo mag je niet redeneren, Hermen. Ook degenen die geloven kunnen zondigen. Dat vind ik te gemakkelijk klinken. Als je ergens in gelooft, dan moet je dat aan iemand kunnen merken. Ik geloof ook. Ik weet dat er twee werelden zijn. De wereld van het boze van betrog en haat. En de wereld van de waarheid en de liefde. Zo zijn er dus twee machten die die twee werelden besturen. En dat noemen jullie God en aan de andere kant de duivel. Maar dan ken ik zogenaamde gelovigen die liegen en die gemeen zijn... En als je geloof in God dan geen invloed heeft op je daden... dan vind ik dat maar een naamsverwarring. Want dan geloven die mensen in de wereld van de Duivel. Oh, maar dat mag je niet doen, Herman. Je mag het geloof niet toetsen aan het gedrag van mensen. Ieder moet verantwoording afleggen van zijn eigen daden. Ik heb de laatste tijd veel in de Bijbel gelezen, Lena. Maar die geschiedenis van Israël, daar waren ook mooie heren bij. Neem Jacob eens, die zijn oude vader bedriegt. Dat zou ik Anne nog niet eens doen. En David, wat hij uithaalt met Uriah. Ze deden maar net wat ze wilden. En dat kan er bij mij niet in. Als je gelooft, dan moet je naar je geloof leven. Een mens is zwak, Hermen. Maar juist in die verhalen wil de Bijbel ons laten een zien... dat Een mens moet niet zwak zijn. Een mens moet sterk zijn. En zeker een gelovig mens. Als je iets niet wil, dan doe je het toch niet... Paulus zegt, het goede wat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, doe ik. Zo, dat is dan maar makkelijk. Maar Paulus is zachter in de Bijbel, hè? Zoveel ben ik nog niet. <tie> Waarom hou je nou, Lena? <tie> Omdat... Omdat we zo langs elkaar heen praten en... ...omdat ik je niet duidelijk kan maken wat ik voel. Ik ben zo verwaard. Dat, dat begrijp ik, liefst. Ik draaf natuurlijk weer door. Dan moet je maar niet naar me luisteren. Maar ik laat je niet los. Nee, Herben. Wat dacht je? Door alles wat er om je heen gebeurt... ...spartel je als het ware in een moeras. Als ik je los zou laten... Zou je daar nog niet aan onder kunnen gaan? Maar ik heb geduld, Lena. Met jou heb ik alle geduld van de wereld. En ik blijf in je buurt om je te beschermen. Oh, hemel! Ik ik hou van je. Weet je dat? Ja, liefste.